U luistert naar de VPRO op Radio 1, het laatste uur van VPRO Vrijdag. Over naar Jan Donkers. MUZIEK Tot 12 uur Argos. Vandaag over de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Luistert u om te beginnen naar Cor De BVD, beste luisteraars. De BVD krijgt een nieuwe chef. R. Wielinga. Nu nog hoofd van de militaire inlichtingendienst. Dat was gisteravond de trotse primeur op de voorpagina van het nieuwsblad. De Nederlandse militairen hebben eindelijk eens een koep gepleegd. Ze hebben de BVD overgenomen. Nu maar hopen voor die Utrechtse speurdertjes dat het geen kanaar is. Een bewust perslekje. Een desinformatiecampagne. Een zepert uit de eigen trucendoos van de geheime dienst. Weet u wat zeker geen kanaar is? Dat de BVD deze week om een heel andere reden een feestjaar te vieren. Ja, zeker dat ontdekten die wijsneusjes van Argos. Luistert u maar gewoon naar een speciale feesteditie in de never-ending BVD-story van Argos. Luistert u naar de redacteuren Marwil Straat, Gerard Liegebeke, Rudy van Meurs en presentatrice Alice de Bruin. Luistert u naar Argos. Als je dertig jaar teruggaat, was er maar één... Uh, bedreiging van de veiligheid van de staat. En dat was het uh, communisme, vooral waar het geïnspireerd werd vanuit Moskou. Nu is het aantal uh, dreigingen veel meer divers. Dat loopt van proliferatieactiviteiten Libië, nou noemt u maar, uh, landen die toch graag zelf een atoombom willen maken of die uh, biologische wapens willen ontwikkelen, of die rakettechnologie willen ontwikkelen, of allemaal. Tot inderdaad uh, zeer extreme groepen die het in minderhedenorganisaties, die het andere leden van dezelfde minderheidsgroep buitengewoon lastig maken. Meester Arthur Dokters van Leeuwen, tegenwoordig procureur-generaal Den Haag, maar tot begin dit jaar de hoogste baas van de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Nu de Koude Oorlog voorbij is, is voor de BVD een gecompliceerde situatie ontstaan. De oude, vertrouwde vijand, het communisme, is verdwenen. En de dienst is daarom op zoek naar nieuwe werkterreinen. Maar deze week niet. Deze week was het namelijk feest bij de BVD. Afgelopen maandag vierde de BVD haar 50-jarig bestaan. Dat gebeurde heel onopgemerkt en ook achter gesloten deuren. Een gepensioneerde BVD'er, die er wel bij was vertrouwt ons toe dat het weer echt de oude sfeer van vroeger was. Feest dus, maar niet voor de vele slachtoffers die de BVD in die halve eeuw heeft gemaakt. De Rotterdamse ingenieur Wilman bijvoorbeeld, die zijn veelbelovende carrière door BVD gestook in een rook zag opgaan. Ik vind dat dat geen jubileum waard is. Ik geloof niet dat, dat, dat je kunt spreken van een jubileum van de BVD. Ik heb, ik heb ook een jubileum, dat is namelijk het... Het beroerde feit dat, uh, de, dat de BVD mij uh, 50 jaar geleden ongeveer uh, voor het eerst uh, heeft zwart uh, gemaakt. Ik vind dat, uh, dat eigenlijk uh, voordat dat jubileum gevierd uh, kan worden, dat men dan eerst moet, uh, moet kijken wat er nou ja, bijvoorbeeld met mij, maar ook met anderen misschien, uh, is gebeurd in die 50 jaar. Dat je dan dat uh, jubileum geen jubileum mag noemen, dat je dat uh, ook echt niet mag vieren. Ingenieur Wilman, hij vecht al bijna 50 jaar tegen de BVD. Later in dit programma hoort u dat zijn zaak nog steeds niet bevredigend is geregeld. Maar ook de Tweede Kamer worstelt al een halve eeuw met de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Juist deze week besliste de Kamer dat er een betere parlementaire controle moet komen op de Veiligheidsdienst. Ook al omdat de BVD haar werkzaamheden steeds meer uitbreidt naar de criminaliteitsbestrijding. Het werkterrein van politie en justitie. Argos gaat deze week over het verleden en de toekomst van de BVD. Over de vraag of de seksistieken, ondanks het eind van de Koude Oorlog, steeds machtiger wordt. Drie weken na het einde van de oorlog... Op 29 mei 1945 wordt de Veiligheidsdienst in het diepste geheim door het militair gezag opgericht. Dan nog onder de naam Bureau Nationale Veiligheid. Jonkheer van der Goes van Naters is in de eerste naoorlogse jaren fractieleider van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. In 1982 vertelt hij voor de VPRO Radio dat de dienst oorspronkelijk werd opgericht om landverraders, NSB'ers en fascisten op te sporen. De Tweede Kamer heeft in die beginjaren niet veel aandacht voor de dienst. Ik heb nog nagekeken in een register, uh, van, uh, al de, een register zeg ik, over al de Kamerdingen. Dus alle vragen, alle begrotingsdebatten, alles. Mm -hmm. Er staat dan heel kort in. Er is ook in die jaren maar heel weinig over de veiligheidsdienst noemen, geweest. Ook heel weinig klachten, eerst. Hè? Ik heb het nou over de eerste jaren. Ja, ja. 45, 46 en 47. Je dat het eigenlijk drukker met andere dingen. Ja. Zou, het, zou dat een uh, samenvatting kunnen ja, zijn? Ja, dat kun je natuurlijk zeggen. Met de Indonesische kwestie natuurlijk. Ja, maar ook maar, de hele wederopbouw en kortom... Absoluut, was dat natuurlijk is een... juist. Maar ook met het idee... Je kunt zeggen, daar heb je door een slaap laten sussen. Maar dat idee was algemeen verspreid. Dealer, die doen nuttig werk met al die, die oorlogsmisdaders... Uh, we keken die kant uit van dat moet nu eens helemaal geliquideerd worden. Alles wat maar zweemde naar nazi-achtigheid en nazi-gevaar. Uh, dat is dus natuurlijk een blinde vlek geweest. Dat We keken dus daarna, we keken als u terecht zegt, naar de wederopbouw... naar de Indonesische kwestie, die we dan ook maar heel behoord hebben opgelost toen. Maar goed, uh, dat waren de hoofdpunten. En dat bureau, ach dat was er en dat draaide wel, tot dan eigenlijk... Na de Koude Oorlog, in de Koude Oorlog moet ik zeggen, bleek dat ze zich 180% hadden omgedraaid. Ja. Wat er toen nog rechts- en fascistisch was, dat interesseerde hen maar heel weinig. En ze zijn toen begonnen met de communistenjacht en vooral met de vermeende communistenjacht. Maar dan wordt het uh, 1949 en dan komt er het koninklijk besluit... waarin staat dat er een BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, wordt opgericht. Ja, maar dat um, was dus alleen een kleine naamsverandering. We he? ja, heette naams al Centrale Veiligheidsdienst. Maar er is toen een koninklijk besluit ja. genomen. Ja. Ja. Hoe, ja. hoe ging dat in het parlement? Werd daar in het parlement over gesproken? of, of, of Hoe werd die beslissing genomen? Uh, als ik me herinner, en bij het nakijken van het register... van de gebeurtenissen in het parlement... Uh, is dat eigenlijk niet uh, erg opgevallen. Nauwelijks. Er is misschien weer de begroting over gepraat. Er zou wel wat meer geld naartoe zijn gegaan. Ik heb het niet meer nagekeken. Maar uh, dat is niet als een politieke uh, daad beschouwd. Dus op het cruciale moment dat de BVD min of meer werd opgericht... Is daar, uh, liet men het eigenlijk afweten. Ja, uh, het moment dat werd opgericht... was dat maar een duidelijk moment geweest. Maar zoals ik uh, al zei, direct is het al gebeurd... De, het militair gezag, dat groeide in dat soort dingen. Hè? Dat, en dat deed alles geheim eigenlijk. Dus er was ook nog geen parlement bij de hand. Maar dat is dus eigenlijk langzamerhand verworden. En eerst zeiden we, het is een nuttig instrument voor de, de naoorlogse problemen... wat ik al genoemd heb en zo. Dus dat, we dachten, dat loopt wel. Dat ja. is niemand die gedacht heeft, ha, moet dat nou zo'n dienst? Het is een feit, hè? Jonkheer van der Goes van Naters, na de oorlog, Partij van de Arbeidleider in de Tweede Kamer. Uit zijn verhaal blijkt dat de parlementaire controle op de BVD van het begin af aan uiterst minimaal was. En dat de dienst vrij spel kreeg voor zijn jacht op communisten. Dit is een blaadje. Dit komt uit het oude BVD dossier, het is een kopie. Kunt u voorlezen wat erop staat? Ja, dat staat in uh, rechterboven staat vertrouwelijk. En uh, dan blijkt het een uh, rapport te zijn waarin uh, verslag wordt uh, uitgebracht over een bespreking met de MARIT, dat is de Marine Inlichtingendienst. Op 4 juni 1951 ten behoeve van OD 1502. Dat, uh, dat is uh, moeilijk na te gaan wat dat precies is, maar... In ieder geval staat het dat het over personeel gaat en dan staat de relatie verzocht met spoed een onderzoek te willen doen instellen naar de luitenant de zee Wilman. Bij de secretaris-generaal is namelijk door een tweede kamerlid, de naam was de relatie niet bekend, geklaagd over het feit dat Wilman als communist in de zeedienst werd gehandhaafd en zelfs werd belast met de controle op gerubriceerde productie productie, hè? Dingen dus die gemaakt worden, waar, waar, waar je niet over mag spreken... wat een beetje geheim moet blijven. Nou, onderzoek toegezegd, 6 juni 1951. Nou, dat is zo'n verhaal. Daar staat dus gewoon in dat iemand uit de Tweede Kamer heeft geklaagd... omdat ik bij de zeedienst als communist zat. Nou ja, dat is op zichzelf al een geweldige beschuldiging. Want hoe, wie is dit Tweede Kamerlid? Wie zegt dat ik communist was... En bovendien is dit Tweede Kamerlid blijkbaar ingelicht over wat ik bij de marine deed. Kijk, dit is nou een van die dingen waar ik wel het een en ander over te zeggen heb. En waarvan ik nou wel zou willen willen, willen of waarover ik zou willen praten, om, om, om eens te kijken wat hier nou eigenlijk aan, aan, aan, ja, aan, aan gewelddaden worden verricht. Op zo'n klein vies stukje papier. Want hierdoor is toch uiteindelijk mijn hele leven zodanig beïnvloed dat iedereen zegt, hoe heb je het kunnen volhouden? Ingenieur J.T. Wilman, 73 jaar oud... toont het dossierstuk dat zijn leven danig heeft verziekt. De BVD legde in de jaren 50 een belastend dossier aan over Wilman... vanwege vermeende communistische sympathieën. Het dossier wemelde van de onjuistheden maar zorgde er wel voor dat Wilman zijn leven lang werkloos bleef. Tot ver in de jaren zestig speelde de BVD deze onjuiste informatie door aan werkgevers... die er vervolgens van afzagen om Wilman in dienst te nemen. Maar Wilman vocht terug. Stukje bij beetje kregen zijn dossier in handen. Papieren waarmee hij kon bewijzen dat hem door de BVD onrecht was aangedaan. In 1975 kon de Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten... Er niet langer omheen. De commissie erkende dat de BVD ernstige schade had toegebracht aan Wilmans maatschappelijke carrière. Aanvankelijk is Wilman opgelucht. Eindelijk zal het onrecht dat hem is aangedaan worden rechtgezet. Nou, die uh, commissie heeft toen, dat was dus in 1975... dat ze zouden voorstellen om mij ter bevordering van mijn maatschappelijke rehabilitatie een uh, eenmans onderzoekproject te geven, hè, te, te doen in dienst van de, de regering en uh, van de overheid. Nou, dat zou voor mij toen eigenlijk een, een, een soort rehabilitatie geweest zijn en daarbij zou ik dus ook weer in de maatschappij hebben kunnen terugkeren... want mijn capaciteiten zijn, dat heeft de commissie ook zelf nog geconstateerd... nooit in het geding geweest. Dus, nou, ik was er eigenlijk een beetje blij mee. Ik had eigenlijk uh, wel genoeg van die zaak. En uh, ik heb geprobeerd om in te gaan op dat voorstel... en uiteindelijk heeft de regering verzuimd om een goed voorstel te doen... Daar ben ik later ook weer over gaan protesteren. Want met dat niet doorgaan van dat eenmansregeringsopdracht, was eigenlijk ook die, die, die rehabilitatie geëlimineerd. Die, die, die kon dus ook niet doorgaan. Dat is ook dus eigenlijk nooit gebeurd. En daarom heb ik verder eigenlijk moeten vechten om, om dit weer bekend te maken en om hierover. Toch, uh, ...om hier toch genoegdoening te krijgen. Nou, uiteindelijk is het me dan gelukt om uh, in de Tweede Kamer... Uh, ...de zaak ter sprake gebracht te krijgen. En dat, dat gebeurde dus vorig jaar, 1994. En toen is het uh, gebeurd dat uiteindelijk... ...minister van Binnenlandse Zaken, Van Tijn... ...en ook uh, meneer Brinkman... Uh, ...die was voorzitter van de commissie voor de inlichting en veiligheidsdiensten... ...met mij hebben gesproken. Uh, toen werd eigenlijk beloofd dat ze de zaak, uh, dat verzuim, uh, zouden, zouden corrigeren. En uh, een paar maanden later kreeg ik dan een brief waarin de minister mij schreef... ...hij wilde mij 50.000 gulden geven waarmee ik dan gebracht zou zijn in de toestand waarin ik zou zijn geweest... als dat verzuim in 1975 niet was voorgekomen. Nou ja, dat is natuurlijk grote onzin. Want als ik uh, in 1975 dat, uh, dat onderzoek had mogen doen... dan was ik weer in de maatschappij teruggekeerd. En dan had ik nog twintig jaar lang een behoorlijk salaris kunnen verdienen. Dus heb ik uh, die minister... Dijkstal nu, binnen onze zaken, uh, voorgesteld om, uh, om daarover eens een gesprek te hebben. Maar uh, hij, hij weigert dat gesprek en heeft ook uh, vorige week in de Kamer uh, nog een keer herhaald dat hij absoluut niet met me wilde spreken omdat hij, uh, zich van alle, in de zaak, dat hij de zaak van alle kanten had bezien. En dat kan ik niet accepteren. Ik zou mijn zelfrespect verliezen als ik als ik dit zou accepteren en daarmee min of meer toegeven dat het, uh, dat het op deze wijze kon worden opgelost. En dat verdom ik altijd. Ja, welk aanbod zou u wel aannemen? Ik denk niet aan geld. Ik denk aan, aan een, een behandelingswijze die, uh, die uiteindelijk leidt tot, tot genoegdoening. En, en daarmee bedoel ik een, een redelijke behandeling. Een, een een behandeling die, uh, die recht doet aan datgene wat tot nog toe niet recht was. Maar het gaat om het principe? Ja, het gaat om het principe, ja. Ik ga dus gewoon door. Ik moet gewoon doorgaan. De parlementaire controle op de activiteiten van de BVD... heeft in het geval van ingenieur Wilman duidelijk tekortgeschoten... Die controle gebeurt door de zogenaamde BVD-commissie. De Vaste Kamercommissie voor Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Daarin zitten alleen de fractieleiders van de vier grootste partijen. Ze vergaderen altijd achter gesloten deuren. Al jaren ging er in de Kamer stemmen op dat hierin verandering moest komen. Maar voorstellen daartoe werden steeds weer afgestemd. En geheel onverwacht besliste de Kamer juist deze week in een motie dat de BVD-commissie moet worden uitgebreid... Deze 60-kamerlid Scheltema is initiatiefnemer van de motie. De motie is wat, uh, wat ruimer dan alleen de verbreding van de commissie. De, de motie zegt ook dat de commissie zich uh, ook eens af en toe uh, wat extra onderzoek zou moeten kunnen instellen, uh, externe deskundigen aantrekken bij een bepaald onderzoek. En uh, wij hebben dus uh, heel concreet, houdt de motie in, dat aan de vaste commissie, zoals die nu is, wordt gevraagd om te bezien in hoeverre aan die wenselijkheden... die in emotie zijn verwoord, kan worden voldaan. En daar maar de voorstel voor te komen. Nou heb ik begrepen uit reacties op die stemming in de Kamer... dat al een aantal mensen die in de commissie zitten... hebben gezegd, ja, nou dat gaan we wel even onderzoeken... maar dat wordt uiteindelijk toch negatief. Dat gaan we niet doen, hoor. Nou, dat heb ik nog niet begrepen, nee. Maar meneer Wallaar heeft bijvoorbeeld gezegd... nou ja, kijk, eigenlijk zouden die Kamerleden ons als commissie... wat vaker aan het jasje moeten trekken. Dan kan men ook een betere controle uitoefenen. Ja, dat is altijd uh, kip en ei. Hè. Dat is uh, op zichzelf. Omdat de commissie werkt in die beslotenheid... is het heel lastig om uh, inzicht te hebben... op welk moment je de commissie aan de jasje moet trekken. U bedoelt, u weet niet eens waar ze het over hebben? Nou, dat is, dat is uh, natuurlijk niet, nee. Mm. Dus, dus ook... Wat de fractievoorzitters weten, communiceren zij niet met hun eigen fractie. Mm -hmm. mm. Dus, dus dat die, weten die vier mannen, want dat zijn ook nog meestal mannen, die zitten daar. Die overleggen dan met een minister en misschien met een BVD-functionaris. En wat zich daar allemaal afspeelt, daar komen jullie eigenlijk maar heel weinig uh, van te weten. Ja, wij, wij moeten het doen met, met het jaarverslag wat, dus jaar wat we krijgen en wat dan twee pagina's beslaat. En waar je dus echt heel weinig in Dat is een, een verslag van, van de werkzaamheden van die van vaste, de vaste commissie. commissie ja. En ja, die bijnaast? heb ik wel eens gezien, maar ik moet zeggen dat stelt eigenlijk helemaal niets voor. Dat stelt niet zoveel voor, nee. Maar met die motie en, en, en die, die wens van u om een betere controle te krijgen vanuit de Tweede Kamer. Een bredere kamer. controle, en, hè, vooral. Een, een bredere controle. Zegt u daarmee nou tegelijkertijd dat die controle de afgelopen decennia onvoldoende is geweest? Nou nee, daarom, daarom uh, rectificeerde ik u ook. Ik, ik, vind, ik zeg niet dat die onvoldoende is geweest. Maar uh, gedurende de vorige kabinetsperiode, ook hebben we in de Kamer breed over gesproken dat het toch wenselijk zou zijn om het niet zo beperkt te houden als het nu is. Houdt het impliciet toch ook niet in dat het in het verleden allemaal niet zoveel heeft voorgesteld, die parlementaire controle? Ja, dat, dat, ik zei wel, het is heel lastig om dat op een afstand te beoordelen. Dat nee, maar is... laat, laat ik u een citaat voorleggen van een voormalig minister van Binnenlandse Zaken. Uh, meneer Van Tijn van de Partij van de Arbeid was twee keer minister van Binnenlandse Zaken. En die zegt over de parlementaire controle op de BVD... over het werk van die vaste Kamercommissie voor Inlichting en Veiligheidsdiensten... Dus schrijft hij in zijn... Uh, Politieke dagboek: De commissie bestaat uit overbelaste fractievoorzitters die amsthalve achter de feiten aanhalen. En uit de rest van het verhaal in het boek blijkt dat die van die commissie eigenlijk een hele lage dunk heeft. Geeft dat niet aan dan dat het toch allemaal niet zoveel heeft voorgesteld, die parlementaire controle in het. Dat die overbelastheid van fractievoorzitters vind ik bepaald ook een punt. En als dat inderdaad zo is, als de fractievoorzitter. Hij is zelf ook fractievoorzitter in van Tijn, dus hij zal het wel weten. En ja, ik heb. Dat is. Hij, ja, dat, dat is, laat ik dus echt voor zijn rekening. Ik heb niet, geen aanleiding om te zeggen dat het echt slecht is gegaan... maar ik heb wel aanleiding om te, te denken hè, dat, dat in sommige periodes... voor fractievoorzitters ondoenlijk moet zijn om die controle goed uit te oefenen... omdat ze gewoon te zeer belast zijn met andere zaken. U zegt de diplomatiek. Ja. Maar elke luisteraar zal, denken, die zal, zeggen, zal dan denken... nou, dan heeft het in sommige periodes allemaal niet zoveel voorgesteld... die controlerende taak. In ieder geval denk ik dat het goed zou zijn als, als, als ook fractievoorzitters als erin zitten de kans zouden moeten hebben om, om zich te laten vervangen als ze echt niet kunnen. He, dat vind ik echt een belangrijk punt en dat was nu, is nu niet mogelijk. Kamerlid Scheltema van D66 over de uitbreiding van de BVD-commissie in de Tweede Kamer. Roger Vleugels is onderzoeker op het gebied van de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Hij vindt die uitbreiding van die vertrouwelijke BVD-commissie in de Tweede Kamer helemaal niet zo'n vooruitgang. Ik zou het om te beginnen niet beter willen noemen. De vaste Kamercommissie voor Inlichting en Veiligheidsdiensten, die dan dus door deze motie uitgebreid wordt, werkt in volstrekte geheimhouding. Rapporteert ook niet in het openbaar aan de Kamer. Dat betekent dus dat voor zover in het verleden uh, punten betreffende de BVD en de Commissie Binnenlandse Zaken in het openbaar besproken werden... Dat in de toekomst waarschijnlijk minder zal worden, omdat er verwezen wordt naar de nieuwe, breder samengestelde geheime commissie. Nou heb ik hier met mevrouw Schelter maar over gesproken, de, de initiatiefnemer tot die motie die om die uitbreiding vraagt van die vaste commissie. Die zegt nee, dat is helemaal een foute beoordeling. Ik wil en dat die, commissie, die besloten commissie uitgebreid wordt, maar daarnaast wil ik ook dat er meer zaken gewoon in de openbaarheid, in de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken besproken worden. Ze wil alle twee. Ze zegt het moet alle twee beter. Ja, zo kun je die motie een beetje verdedigen... door te zeggen ik wil het ook nog openbaar bespreken. Maar de praktijk de afgelopen jaren bewijst al dat het beren moeilijk is. En nu er dan een representatievere geheime commissie is... zal dat alleen maar verslechteren. Dus u hebt daar niet veel vertrouwen in? Geen eigenlijk. enkel. U luistert naar Radio 1, VPRO vrijdag, het programma Argos. Argos gaat vandaag over toekomst en verleden van de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. De BVD vierde namelijk deze week haar 50-jarige bestaan. Mevrouw binsha Um, hier begon het hè? Hier begon het. Hier, hier begon het eind van mijn carrière bij de voordeur. Ik, er stond iemand met een hele grote bos bloemen. Ik dacht van een secret admirer. Maar dat bleek dus heel anders te zijn. Ik dacht bij mezelf, wat ziet die bloemen er fantastisch goed uit in zijn driedelig pak. Ik kreeg beter en toen herkende ik de vader. Van een vroeger vriendinnetje van mijn dochter. waarmee ze zwemles had toen ze drie jaar was. En die vader was? Dat was Nouri El Madani uit Libië. Die studeerde toen de tijd op, bij de TH in Delft. En ja, hij is toen weer teruggegaan naar Libië. En ik ben hem geheel uit oog verloren. Tot 1 april 1993, twee jaar geleden. Twee jaar geleden ja. nou. En toen heeft zich eigenlijk een soort. Verder. Ja, dank u wel. Meneer Nouri El-Madani stond hier dus aan de deur, daar buiten, en dat is eigenlijk een beetje uw ondergang geworden. Wie, wie precies was meneer Nouri El-Madani? Um, u herkende hem als een vader van een vriendinnetje van uw dochter van jaren geleden. Um, u, u had toen intensieve relaties, of...? intensieve relaties. Dat vind ik wel een heel groot woord. Uh, het was de vader van een vriendin van mijn dochter. Ik kende de ouders eigenlijk heel oppervlakkig. En, en uh, ja, dat, dat meisje ook niet. Het waren kinderen van drie jaar... En mijn dochter die ging er wel eens, wel eens spelen. En ja, als mijn dochter bij mensen gaat spelen... wil ik weten wat voor mensen dat zijn. Ik heb kennis gemaakt en, en omgekeerd. Dat was al. U ging met elkaar om als ouders van zwelende kinderen. Ja, en dan nog heel sumier. Hij studeerde in, op de TH in Delft. Op een gegeven moment toen moest er een scriptie getikt worden. En toen heeft hij aan mij gevraagd... weet je waar ik dat kan laten doen en, en wat kost dat? Ik zei, nou, ik wil het ook wel doen. Ik heb toen een scriptie voor hem getikt... Maar hoe kan het dan dat toen plotseling uw leven zo anders werd? U werkte bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. U was um, secretesse van de plaatsvervangend directeur-generaal. Nee, plaatsvervangend secretaris-generaal. Voor die tijd ben ik BVD-gescreend geweest. Dat, ik was goed bevonden. En toen al Madami hier geweest was, wat achteraf bleek... hij is dus minister geweest in het kabinet van Gaddafi... En ja, toen werd ik ineens staatsgevaarlijk... omdat ik van zo'n man bloemen aannam en nog een, uh, een flesje parfum. Dat kon hij u brengen. Maar dat moet dan gezien zijn door iemand. Hij is ongetwijfeld. Is hij gevolgd door de BVD? Wie kan het dan gezien hebben? Ja, dat, dat kan niet anders. Toen hebben ze natuurlijk in verband gebracht bij, bij wie belt hij aan. En toen heeft men mij dus kennelijk gezien en toen uitgepluist wat ik deed. En toen men dus... Bemerkte dat ik secretaresse was van de plaatsvervangend secretaris-generaal. Ik neem maar aan dat ze toen verschrikkelijk geschrokken zijn. Want ik kreeg kort daarna eh, te horen dat ik op de, opnieuw BVD gescreend moest worden. En ik vond dat heel vreemd, omdat ik al gescreend was. En mij vertelde dan: nou ja, dat ze dus dat nu eens in de drie jaar wilden gaan doen. En ik moest opnieuw. En ik, ik had daar geen bezwaar tegen bracht het nog niet, toen nog niet in verband met Noor Jehan Madani. Dat bleek uit het gesprek wat ik toen had met de BVD-ambtenaar, de heer Gastraat, zo noemde hij zich. Hij heet heel anders, maar de heer Gastraat. Hij stelde eerst een hoop vragen die totaal niet relevant zijn met, het, met de veiligheid van de staat en Nederlanden. Wat zo? Hij vroeg dus uh, ja, of ik verhoudingen had met, met, met een vroegere baas op kantoor. Of ik lesbisch was. Ook vroeg hij of ik moslimfundamentaliste was. Toen heb ik hem gevraagd, kijk maar hoe ik gekleed ga. Nou, dat begreep hij niet. Ik had op dat moment geen hoofddoekje aan. En ik had de, de moderne split in mijn, mijn, mijn rok zitten dat we toch moslim-fundamentalistische vrouwen niet hebben. Maar dat, dat wist hij niet. U, u bent getrouwd met iemand uit Burundi. En... Ja, ik, ben, ik ben moslim geworden. Ik, mijn man komt uit Burundi. Hij is opgegroeid in Zanzibar. En mijn man is religieus moslim. Maar zeer zeker geen moslim-fundamentalist. Hij keurt het zelfs af, het fundamentalisme. Van ah, die vraag het is van meneer Gastra, alias Gastra Aan u, bent u fundamentalist? Ja. En... Had u nog meer vragen? Eh, nou, toen op een gegeven moment was dus één vraag van... kent u de, de eerste minister van, uh, van Libië? Ik, nou, ik ontkende, die kende ik helemaal niet. En toen noemde hij de naam Nouriel Madani. En toen Ja, die ken ik wel, maar ik wist helemaal niet wat die, wat die man voor, voor, voor, voor werk deed. Als iemand bij mij aan de deur komt na zoveel jaren... is niet de vraag van meneer, wat doet u? Trouwens, was geen eerste minister, hij was minister van Onderwijs. Dus de informatie was ook niet helemaal juist. Nou, na dat onderzoek, wat gebeurde er toen? Dat onderzoek heeft dus lang geduurd. Er uh, is ingebroken in mijn auto's. Die werd dus helemaal doorzocht. Tijdens het onderzoek, tijdens, tijdens de screening. Ja, ja, ja. Tijdens het onderzoek. Uh, uh, mijn post werd opengemaakt. Het kwam allemaal veel later aan. Ik heb zelf steekproeven genomen. Ik heb als brieven aan mezelf verzonden vanuit Amsterdam of vanuit uh, Utrecht. En de, die deden er vijf, zes dagen over. En normaal gaat de post in Nederland toch wat vlugger te werk. Als ik reisde kwamen mijn koffers nooit aan. Mensen die mij bezochten uit het buitenland, hun koffers kwamen nooit op tijd aan. Alles werd er zocht. En ik werd ook achtervolgd. Misschien had ik wel achtervolgingswaanzin, weet ik niet, maar ik... Ja, op een gegeven moment voel je je zo onheimisch. Je ziet wel achter iedere boom zie je een boelman staan. Dat is natuurlijk ook overdreven, maar ik werd echt achtervolgd Het gevolg van die screening, wat betekent dat voor uw functie? Nou, ten, op den duur is dat mijn ontslag geworden. Maar, maar hoe dan? U, u bent op een bepaald moment... Uh, bent u in kennis gesteld van het onderzoek van de screening? Ik, ik, ik wist dus dat er een screening gaande was uiteraard. En op een gegeven moment was dat afgesloten. Ik werd op het matje geroepen door de secretaris-generaal, de heer Van Aertsen. De huidige minister van Landbouw. De huidige minister van Landbouw. En die was zo verschrikkelijk geschrokken. Ja, toen hij minister van Landbouw was... toen dacht ik met die boeren, ze ze hartstikke schrikken. Ze je van mij al schrikt. Maar met de, hij was zo geschrokken en ik vroeg, wat staat er dan in? En hij zei tegen mij... ja, dat wist ik toch zelf ook al wat erin stond? Ik zei, nee, dat weet ik niet. Ja, in het belang van de... Van de veiligheid van de Staten Nederlanden mocht ik niet weten wat er in dat BVD-rapport stond. Maar kort, ik kon dus mijn functie niet meer op het ministerie uitoefenen. En op een gegeven moment zei hij, je kunt oprotten. Met die woorden? Met, met die woorden. Die vormelijke VVD'er, meneer Van Aertsen. Met die woorden. En toen? Nou, toen... Toen moest u eigenlijk naar huis? Ja, toen, toen ben ik naar huis gegaan. En toen had men een baan voor mij gevonden bij de Kanselarij der Nederlandse Orde. Dat is ook een afdeling van Binnenlandse Zaken? Ja, het is gelieerd aan. Een afdeling kan je niet zeggen. Het is een hoge college van staat en daar zou ik dan uh, een zogenaamde carrière stap maken. En uh, als ik mijn mond dicht hield tegenover mijn collega's, dan zou me nog een afscheidsreceptie worden aangeboden door Binnenlandse Zaken en niemand zou vermoeden dat er iets met de BVD aan de hand was en ik zou een, uh, nou ja, een nieuwe carrière bij de kanselarij naar Nederlandse orde beginnen. Daar heb je geen genoegen mee? Nou ja, geen genoegen. Ik, ik hoefde die die afscheidsreceptie hoefde ik niet te hebben, want ik kan mijn mond toch niet houden. Iedereen die dit wilde horen, heb ik verteld hoe, de, hoe schandalig dat is gegaan met de BVD. En ik ben het slachtoffer geworden van de BVD, maar van een fout van de BVD. En de mensen daar, die houden elkaar de hand boven de hoofd. En die zullen nooit en ten nimmer toegeven dat er een fout gemaakt is. U ging bij de kanserderij werken als hoofdadministratie, hè? Hoofdadministratie en systeembeheer. Mooie baan. Oh, het klinkt prachtig, maar in wezen, wat hield het in? Heel de dag, acht uur per dag adressen tikken van mensen die gedecoreerd waren of gedecoreerd zouden worden. U bent in die tijd ook nog wel eens bij mevrouw Dales geweest, hè? de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken. Nou, in die tijd, dat was in de tijd van het, uh, toen dat BVD onderzoek liep, want toen had ik dus gehoord dat het negatief was. En toen heb ik haar gevraagd of zij iets voor me zou kunnen doen, want de enige die iets aan dat onderzoek had kunnen doen, dat was de minister van Binnenlandse Zaken. Dus ik dacht, ik ga erheen. Mevrouw Dales... Ja, die heeft mij aangehoord en toen heeft ze mij, begin januari heeft ze mij gebeld. Ze zegt, Kobi, ik heb het zo verschrikkelijk druk gehad, ik heb nog niks kunnen doen, maar ik ben je niet vergeten. En op 9 januari komt mevrouw Dalens helaas te overlijden. Dus die hulp heb ik niet meer kunnen krijgen. Dat nam meneer Van Aerts, u trouwens ook niet in dank of, hè? dat u regelrecht naar de minister ging? Nee, zeer zeker. Hij is woedend geweest, want ja, op zo'n ministerie is een hele hiërarchie. En in eigen houtje naar de minister stappen, nee, dat kon niet. Maar ja, als de minister de enige is die mij kan helpen, dan stap ik daar gelijk heen. En die afstand, ja, als secretaresse van een plaatsvervangend secretaris-generaal uh, of naar de minister, die afstand die was heel klein. Het gaat zelfs nog verder, want u was dus bij de kanselarij. U wilde een andere functie, want die functie van typisten, datatypisten, die, die beviel u niet. En toen is u toegezegd, toch? Ja, ik ben uiteindelijk, uh, he heeft men mij op de. Herplaatsingslijst gezet met ingang van 1 augustus 94. Dat heeft ook niks uh, is daaruit voortgekomen. Daarna heb ik aan de bel getrokken bij de directeur personeelszaken en mij werd toegezegd een passende functie, weliswaar niet bij het ministerie, maar bij de gehele Rijksoverheid zou voor me gevoord, gezocht worden. 31 maart om 4 uur werd ik gebeld door de signatuur van de directeur personeelszaken en om een afspraak te maken. Begin april. Nou, toen dacht ik, daar komt de baan van mijn leven. 6 april ging ik erheen. Nou, de baan van mijn leven was er niet. Waarom Want? niet? Uh, ja, ik ben uh, een gevaar voor de staat en Nederlanden. Gezien mijn BVD-verleden konden ze toch niet zo'n functie voor me vinden. Dat is zo gezegd? Dat is zo gezegd. Door de? Door de directeur uh, personeelszaken. Ja. Omdat ik dus, nou ja... En toen, gevaar, ging voor u, ja. toen ging voor u het licht minder weer uit? Toen ging het licht uit en ik ben dus in aanmerking gekomen voor eervol ontslag. Dus ik ben 1 mei officieel weggegaan. Maar ze hebben zeer zeker een fout gemaakt, want staatsgevaarlijk ben ik pertinent niet. Ontslag voor mevrouw Binsarifou, dat toedoen van de BVD... Maar zij is anno 1995 niet de enige die dat lot moet ondergaan. Bijna 300 mensen hebben volgens de jaarverslagen van de BVD de afgelopen twee jaar zo'n beroepsverbod gekregen. Ondanks het verdwijnen van de communisten als staatsvijanden en ondanks een parlement dat zegt tegenwoordig al letter te zijn. De BVD is de laatste jaren niet meer alleen op politiek terrein actief. Ze heeft haar werkzaamheden uitgebreid naar de criminaliteitsbestrijding. Normaal het exclusieve domein van politie en justitie. Zo rekent de dienst de georganiseerde misdaad tegenwoordig tot haar takenpakket. D66-Kamerlid Scheltema heeft niet zoveel problemen met die vermenging van politie- en BVD-taken. Er zijn heel duidelijk raakvlakken. En dat is met name op het terrein van in, in die proactieve fase. Dat is een beetje een moeilijk woord. Legt dat, u eens uit? Dat betekent een fase waar eigenlijk nog geen sprake is van een strafbaar feit. Waar, waar zowel politie als BVD aan het zoeken zijn of of er iets mis is. BVD van, vanuit zijn invalshoek belangen van de staat en staatsveiligheid... En, en de politie vanuit de invalshoek strafbare feiten. Maar daarbij en, gaat u er dus al van uit dat dat een BVD-taak is? Nou, de, zo de, de zorg nu. voor de staatsveiligheid is een, is een BVD-taak. Ja. Maar Op een in hoeverre. Kracht, de wet ook. Maar in hoeverre heeft criminaliteitsbestrijding of criminaliteit iets te maken met het in gevaar komen van de staatsveiligheid? Uh, lang niet altijd, maar soms wel. Ja, maar, da maar da daar ligt daar... Dus het probleem dat het niet duidelijk is waar die grens is. Uh, nee, lijkt mij. Uh, nee daar, daar is een raakvlak. Maar waar de staatsveiligheid in het geding is, is er een taak voor de BVD. Maar wie bepaalt dan waar dat raakvlak ligt? Ja, dat, dat bepaalt. Nou, de BVD is dan, als men de staatsveiligheid bedreigd ziet, zal men zich op dat terrein gaan bezighouden. Terrorisme is bijvoorbeeld een punt. Als ik uw woorden begrijp, bepaalt de BVD dus zelf waar dat raakvlak ligt en wanneer zij uh, moeten beginnen met uh, dit soort zaken onderzoeken. Uh, de BVD uh, bepaalt zelf als men. Uh, denkt dat de staatsveiligheid een geding is. Of men daar, en dan natuurlijk onder verantwoordelijkheid van de minister... laten we dat wel vooropstellen. Maar of men daar uh, nader op ingaat... of men daar probeert de vinger uh, achter de pols te krijgen enzovoort. Maar zou niet het parlement moeten bepalen... waar uh, de taak van de BVD begint... en de taak van de politie en justitie ophouden? Uh, het parlement heeft dat bepaald. Dat ligt vast in, in de wet op de inlichting en veiligheid. Ja, maar u weet toch ook dat die, die, die omschrijvingen... Uh het in gevaar brengen van de veiligheid van de staat... dat dat zo vaag is dat toch in de praktijk de BVD... dus zelf blijkbaar bepaalt uh, wanneer zij zich op het terrein... van uh, poli politiële en justitiële nee, onderzoeken nee, gaan nee, begeven. Nee, maar nu haalt hij toch de twee dingen door elkaar. Het is bepaald niet zo dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst... Uh, uitmaakt waar de grenzen van de politie ophouden. Nu dat wordt het... er door sommige mensen wel het gevaar geconstateerd... dat als de BVD zich ook meer met dit soort uh, criminele zaken gaat bezighouden... dat allerlei onderzoeksmethodes... Uh, waarbij de politie zich toch vaak gehinderd ziet... door bijvoorbeeld rechterlijke controle of lastige advocaten... die proberen hun, hun neus in, in allerlei zaken te steken... dat die naar de BVD worden doorgeschoven... omdat de BVD daar geen last van heeft. Die parlementaire controle is toch een controle op afstand... en de, de BVD hoeft zich niet voortdurend te verantwoorden bij de rechter... als er uiteindelijk een rechtszaak van komt. Ziet u dat gevaar ook? Uh, nou, kijk, dat raadelijk vlak is er. Maar ik zie eerlijk gezegd dat gevaar... Uh... Niet echt als een gevaar. We zijn niet voor niets op dit moment nu met die parlementaire enquête bezig. Ja. En waar, waar met name de opsporingsmethoden van de politie aan de orde zijn. Maar ook, hey, om... de, ook de, de manier waarop de BVD daar een ja, rol speelt. Precies, dat, dat is ook onderdeel dat, van... Ja, precies. Dat van is een enquête. onderdeel. En, en juist, juist omdat we politiek die zaak ook volledig onder controle... of zoveel mogelijk onder controle willen krijgen... is dat eh, onderwerp van onderzoek nu. En, en zullen we proberen na afloop van dat, die enquête te komen met maatregelen... die maken dat, dat het inderdaad niet, niet een, een staatje's in de staat worden... een bvd staatje in de staat en een politiestaatje in de staat. Nee, datgene wat er gebeurt om de criminaliteit onder sim te krijgen... dat dat inderdaad een, een politietaak is, maar een gecontroleerde politietaak. Roger Vleugels, onderzoeker op het gebied van inlichtingen en veiligheidsdiensten vindt dat mevrouw Scheltema van D66 wel erg vaag blijft... over de vermenging van politie- en BVD-taken. Vleugels vindt dat de Kamer zich op dit punt veel te laks opstelt. De BVD is van profiel een beetje aan het veranderen. De Kamer staat erbij en kijkt ernaar en heeft het over... ja, mits, nee, misschien is de veiligheid van de staat in het geding. Ja, de BVD houdt zich aan de wet en wij zijn er toch voor de controle. Maar wat er precies gebeurt, volgen ze niet. Maar kunt u eens uitleggen wat de BVD nu precies aan het doen is op dat uh, terrein van de criminaliteitbestrijding. Nou, Om te beginnen zijn er twee ontwikkelingen naar elkaar toe. De BVD gaat zich meer richting recherchewerk begeven. Gaat zich begeven op terreinen van criminaliteit... die tot voor kort exclusief voor de politie waren. En zit daar onderzoek te doen, globaal genomen... voordat er echt een misdrijf gepleegd is. Mag geeft u eens voorbeelden? Ze legt dus circuits waarvan verondersteld mag worden... dat ze criminele handelingen verrichten... Gaan verrichten onder observatie, bijvoorbeeld. En kan daar met haar middelen in werken. Bijvoorbeeld inbreken, afluisteren, dat soort werk, volgen. Dat doet de BVD? Dat doet de BVD. Ik zei, er zijn twee uh, ontwikkelingen. De tweede ontwikkeling is dat de politie steeds meer inlichtingenwerk gaat doen. Die gaat ook circuits die criminele handelingen kunnen gaan verrichten. Van tevoren onder observatie leggen. En staat dan dus samen met de BVD achter dezelfde lantaarnpaal. Dat komt voor? Dat komt voor. Er zijn anekdotes waarbij ze mekaar uh, verdenken. Als u het heeft over die ontwikkelingen bij de politie... doelt u op het werk van de zogenaamde criminele inlichtingendiensten? Onder andere, maar ook IRT's en, en kernteams. Teams die dat proactieve recherchewerk gaan doen. Die dus beginnen te rechercheren voordat er een strafbare handeling verricht is. Hmm. En ze komen elkaar dus soms tegen, de BVD... en uh, dit soort uh, recherchemensen van de politie. Maar bij wat voor zaken... Is dat dan? Uh, gaat dat om politieke misdrijven of wat voor soort misdrijven? Mm, soms, maar de kern uh, zit bij drugsgerelateerde criminaliteit. En daar bemoeit de BVD zich dus ook mee tegen? Ja, de BVD vindt de, de omvang van de drugscriminaliteit zodanig groot worden dat hij de, de openbare orde en veiligheid zou kunnen bedreigen. En dan is het een taak voor haar volgens de wet, zegt de BVD. Maar ik kan me zo voorstellen dat men bij de politie en bij justitie helemaal niet op dit soort ontwikkelingen, op dit soort uitstapjes van de BVD's te wachten. Uh, ja en nee, natuurlijk niet, want het is hun werkterrein. Uh, daar gaan informatie plaatsen, moeten ze denken bij de politie. Maar aan de andere kant uh, werpt het de IRT-enquête zijn schaduw vooruit. Een enquête uh, waar de commissie van Tran nu mee bezig is. Precies, die enquête, daar wordt onderzocht wat voor ongehoor of de methoden de politie allemaal hanteert die zal er hoe dan ook toe gaan leiden dat de controle op de politie toeneemt. En nou zie je dat een deel van dit werk... nou juist het werk waar de politie zijn bedrijfsongevalletjes begaat... Uh, misschien een beetje uit de politie gelicht gaat worden... en misschien wat meer naar de BVD toegebracht gaat worden. U bedoelt zaken zoals inkijkoperaties, het, het gecontroleerd afleveren van drugs en dat soort zaken? Ja, en nog breder... Je zou kunnen zeggen, al het politiehandelen voordat een misdrijf gepleegd is. Hmm. Er is zelfs een opmerkelijk pleidooi verschijnen... waarin staat dat dat soort politiewerk niet meer onder de reguliere politiecontrole moet vallen... maar gecontroleerd moet gaan worden, zoals het werk van de BVD. Dus door de Vaste Kamercommissie voor Inlichting en Veiligheidsdiensten? Ja. Dus de BVD-commissie eigenlijk? Ja. In het ja. verleng daarvan wordt zelfs gevonden dat dit proactieve recherchewerk vooral inderdaad door criminele inlichtingendiensten, misschien wel bij de BVD ondergebracht moet worden. Nou, en als je dan wie kijkt, beweert dat dan? Wie, wie, wie pleit daarvoor? Uh, mensen op het ministerie van Justitie overwegen om dus een deel van het criminele inlichtingendienstwerk bij de BVD onder te brengen. Daar zal de BVD blij mee zijn, want na de Koude Oorlog was de oude vijand uh, verdwenen, dus er moesten andere werkterreinen komen. Dus die worden nu op een presenteerblaadje aangeboden, begrijp ik? Ja, afgelopen week werden twee jaarverslagen van de BVD in de Kamer besproken. En dan is het leuk om ze naast elkaar te leggen. En dan zie je een ontzettend kleurverschil tussen dat van 93 en 94. 94 uh, speelt ontzettend in op deze trend. En de BVD presenteert zich daar als het lichaam voor dit soort proactieve klussen. Ze maakt dan vast een profiel waar de politie dus bij welkom is. Hmm. Dan wel dat ze het zelf uitvoert. Maar dat houdt dus in dat een heel essentieel onderdeel van het politiewerk... wat zich ook steeds meer aan het uitbreiden is... dat dat helemaal buiten de normale controle komt. Niet meer als politiewerk wordt gecontroleerd. Nou, of het essentieel politiewerk is, weet ik niet. De, de taak van de politie is opsporing. En ik vind het een, een vrij belangrijk gegeven dat opsporing pas begint... bij een vermoeden van een strafbaar feit. En we spreken nu over politiewerk dat daarvoor zit. Dat proactieve werk voordat er een strafbaar feit... Dus eigenlijk inlichtingenwerk. Maar een heel schimmig wereldje dus. Nou, een, een wereldje waar ook menige rechtsgeleerde van zegt... dat je dat niet bij de politie moet onderbrengen. Dat je inlichtingen en opsporingsaspecten nooit onder één pet, onder één dak moet hebben. Hoe zit dat nou binnen de BVD zelf? De BVD, daar zitten natuurlijk mensen bij die altijd in die oude structuur hebben gewerkt. Het communistische gevaar, daar moesten ze tegen vechten. En daar moesten ze informatie over inwinnen. Wat vinden die van zo'n taakuitbreiding? Daar zal toch niet iedereen happy mee zijn binnen zo'n dienst? Er is een soort richtingenstrijd binnen de BVD bezig. Tussen zeg maar aan de ene kant de oude ijzervreters. die de, de Rus het liefst vervangen zouden zien door een geloofwaardige nieuwe vijand. Dan was alles wel makkelijk en, en overzichtelijk. En aan de andere kant een kamp met, met vooral mensen die onder Dokters van Leeuwen binnengekomen zijn. De vorige, het, vorige het vorige hoofd van, hoofd de, van BVD. de BVD. En dat zijn mensen die meer een projectmatige aanpak direct op de actualiteit willen... wat al haast vanzelf dichter naar recherchewerk toe gaat. Mm -hmm. Nu is het wel opvallend dat Dokters van Leeuwen... Hè, tot 1 januari het hoofd van de BVD en, en de vernieuwer binnen die dienst... dat hij tegenwoordig de grote topman van het Openbaar Ministerie is. Hè? Want hij is nu een soort superprocureur-generaal in Den Haag geworden. Ja, toevallig. Uh, het groeit naar mijn toe, zeg ik al een paar keer. Maar ik mag ook wijzen op de vorige functie van Dokters van Leeuwen... voordat hij hoofd van de BVD werd... Toen was hij directeur Openbare Orde en Veiligheid, dus toen zat hij ook al in die hoek. Maar bedoelt u daar nou mee te zeggen dat dokters van Leeuwen op de achtergrond nog steeds een rol speelt? Uh, dat hoor ik zo vaak, dat ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat het zo is. Er is maar één iemand die het ontkent, en dat is minister Dijkstal. En tot slot praten we met die minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken. Want hij is verantwoordelijk voor de BVD. Is hij ook bij het feest geweest? Uh, nou. Mij elke dag is voor mij een feestdag, dus ik weet nou even niet op welk feest. 50 jaar BVD, Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ah ja, had dat nou gezegd. Dus ja, inderdaad, ook een belangrijk moment in een democratische rechtsstaat, de geheime dienst. Bent u ook geweest? Nee, ik, ben, ik kon niet. Ik heb ze wel een vriendelijke brief gestuurd. Maar 50 jaar BVD en die Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft eigenlijk altijd de kritiek gehad van een aantal actieve Kamerleden. Maar onlangs ook van de Raad van State. De politieke controle, de rechtelijke controle ontbreekt. Eigenlijk voorkomen zegt de Raad van State. Kan u iets doen? Ja, nou in de eerste plaats volkomen is wat overdreven. In de tweede plaats heb ik me daar in het verleden zeer vaak over uitgelaten. Uh, en ik ga in de, in de richting van die uitlatingen, ben ik bezig daar iets aan te doen. Kijk, toen zat ik in de Kamer. De parlementaire kant laat ik nu even aan de Kamer over. Waar ik in geïnteresseerd ben, is in hoeverre ik als minister verantwoordelijk hiervoor... ook, een, ook, ook de, de middelen heb om de geheime dienst volgens de regels te kunnen controleren. En ik vind die middelen nog niet toereikend. En ik ben inderdaad bezig, mede vanwege het advies van de Raad... Uh, uh, uh, waar u net op duidde, het was een uh, advies van de Raad van State... maar ook vanuit uh, een uitspraak uh, die in Europa en uh, het Europees Verband gedaan is... me te bezinnen op de vraag of ik de, de toezicht op die BVD niet nog beter kan organiseren. U sprak afgelopen zaterdag van een commissie van toezicht zelfs. Yes. Wat bedoelt u? Nou, kijk, dat is een soort inspectiefunctie. Ik heb dat in de Kamer in de tijd ook voorgesteld. En ik, omdat ik dus nu toch de wet moet wijzigen, waar u net naar verwijst... is dat een mooi moment om ons af te vragen... of je niet op de een of andere manier een inspectieachtig orgaan... of je dat een wet op toezicht of hoe ik dat ook noemen wil... Uh, zou moeten organiseren... die erop moet toezien dat de dienst werkt op grond van de wet... en zich niet bevoegdheden aanmeet die ze niet hebben. Maar dat is ook een beetje een ondergraving... van de Commissie Vereniging en Veiligheid, die overigens niet werkt. Ja, ik heb mij toen ik in de Kamer zat... Was ik niet ontevreden over de werking van de commissie van de inlichting en veiligheidsdiensten. Maar dat was de parlementaire kant. Ik heb toen ook vanuit de Kamer gezegd dat ik me afvroeg of het kabinet, het toenmalige kabinet, voldoende instrumenten heeft om het zelf naar behoren te controleren. En nu zit ik zelf in het kabinet, dus nu moet ik die vraag beantwoorden. En ik heb u net gezegd dat ik die ook ga beantwoorden. Er is ook toch de neiging van de Binnenlandse Veiligheidsdienst om zich steeds meer op andere terreinen te begeven. Hè? De, nogmaals, Rusland is weggevallen, ze hebben eigenlijk niet veel meer te doen. Um, nu gaat men allerlei opsporingsactiviteiten. Men komt op het terrein van de politie. Uh, er is voor gewaarschuwd door bekende advocaten, door juristen. Wat vindt u ervan? Mag dat zomaar? Ja, dat is een natuurlijke neiging van elke organisatie die een deel van zijn taken verliest. Die zal onmiddellijk op zoek gaan naar andere taken. Uh, ik vind dat je daar waakzaam op moet zijn. Dat je voortdurend je de vraag moet stellen op grond van inhoudelijke argumenten. Ligt hier een taak voor de BVD of niet op grond van de wet? En uh, dat ik inderdaad, uh, ben ik er ook alert op, dat de BVD zich niet op terreinen gaat begeven die bij politie en justitie horen. Hoe controleert u dat? Op dit moment gebeurt een deel van die controle... doordat er een bijna gedwongen samenwerking tussen de CRI en de BVD is... om te vermijden dat men op elkaars terreinen gaat zitten werken. Dat feestje van vorige week waar u niet was, eigenlijk jammer... dat is toch eigenlijk het geweest van een stiekeme organisatie... die wat onder het baas van geheimzinnigheid al die jaren heeft geopereerd... die toch een heleboel slachtoffers gemaakt heeft. U zou toch als liberaal moeten zeggen... ik ga daar nou eens echt een keertje verfrissend in te werk en... Uh... ...kap eens af wat uh, onkaat is. Dat laatste, dat, dat, dat, dat, dat hebben we gedaan, en daar zal ik mee blijven doen. Maar het is wel zo dat een van de bijzondere kenmerken van een geheime dienst is dat hij geheim is. En de meest interessante vraag, is er nog reden in onze samenleving om zo'n dienst te hebben? Nou, dan moet je kijken naar de dreigingen die er zijn. En ik vrees dat er helaas nog te veel dreigingen van allerlei aard zijn die zo'n zo dienst rechtvaardigen. Ik wijs er overigens op dat alle partijen in de Tweede Kamer, van links tot en met rechts, dat op zichzelf ook vinden. U heeft ook de Centrale Recessie Informatiedienst, u heeft de politiediensten, die zijn allemaal controleerbaar. Die Binnenlandse Veiligheidsdienst is niet te controleren. Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof dat hij wel te controleren is. En heel eerlijk gezegd, als ik nou kijk naar de afgelopen jaren, zijn er ook nauwelijks incidenten geweest uh, die niet door de beugel kunnen. Als u kijkt naar het aantal klachten wat de burgers uh, over de BVD hebben, is een zeer gering aantal. We hebben, meneer Dijkster, in ons programma uh, twee slachtoffers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. De oudste zou je kunnen zeggen en het jongste. De oudste is, u kent hem. Iedereen kent hem, ingenieur J.T. Wilman. 40 jaar, ongeveer een bijna gevecht uh, tegen de Binnenlandse veiligheidsdienst. U heeft een 50.000 gulden geboden, althans uw voorganger, u blijft erbij. Absoluut. Ik heb in de Kamer onmiskenbaar meegedeeld dat ik vind dat het vorige kabinet al ver genoeg gegaan is door een gebaar te willen maken. Een gebaar die meer humanitair was dan dat er enkele juridische grondslag voor aanwezig was. Uh, en ik vind dat aan dat gebaar wil ik me nog houden, maar ik voel er niets voor om in deze zaak verder te gaan. Dat, dat dossier moet gewoon echt afgesloten worden. De jongste slachtoffer is mevrouw Bin Sarifou. Die heeft contact gehad met een Libiër, die bleek minister te zijn geweest. Ze is uit haar baan gestoten als secretresse van een plaatsvervangend secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken. Daar blijft hij ook bij. Geen idee van. In de eerste plaats doe ik geen mededelingen over individuele gevallen. Of ze wel of niet in het aandachtsterrein van de BVD staan en wat we daar verder mee doen. In dit geval zou ik zal absoluut niet weten hoe die zaak precies in elkaar zit. Dus ik heb daar niets over te melden. Tot zover Argos over de 50-jarige BVD. Aan deze aflevering van Argos werkten mee Marwil Straat, Gerard Legebeke, Rudy van Meurs en Alice de Bruin. Productie Annette Nietering en techniek Paul de Klein en Jurek Willig. Als u een bandje van deze Argos aflevering wilt bestellen, maak dan 10 gulden over naar Giro nummer 444600. Ten name van VPRO Public Service onder vermelding van Argos 2 juni. Dus juni. 10 gulden naar giro nummer 444600 ten name van VPRO Public Service onder vermelding van Argos 2 juni. En dit was dan gelijk het einde van de VPRO op vrijdag. Veronica neemt zo dadelijk na twaalf de uitzendingen van ons over. De VPRO is straks tussen 4 en 5 weer eventjes terug met wel ingelichte kringen. En volgende week is op deze zender VPRO Veilig er weer. Tot dan dus.